hoe ik lach naar jou, in je dromen. Ha, dat je aan me denkt als je wakker wordt. En ik ergens ben in een wereld die draait Schrijf Je wakker wordt. En je weet dat ik van je hou. Als ik ergens ben in een wereld die draait om jou.